Om een voorbeeld te geven van Saudi-Arabië, Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Ondanks de blinders die er waren van Sheikh Al-Uthaymin en Sheikh Ibn Baz rahimahullah en andere grote geleerden van Saudi-Arabië, ondanks de blinders, welke in kijken naar hun tijd en kijken naar deze tijd, Kijk naar de tijd van Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah en kijk naar de tijd van, van nu. Enorm verschil. Wallahi, enorm verschil. Wisten jullie dat Sheikh al -Utaymin, rahimahullah, constant Amir Gattab steunde en nasiha gaf en geld stuurde. En ja, hij was verwikkeld met de omma. Sheikh Al-Utaymin heeft vertrouwen gedaan voor de omma te helpen en bij te staan. En ja, hij was een Allama. En oké, okay, hij heeft fouten gedaan en hij is een alim, en hij is een mens, hij is niet de profeet, salajsam. hij is niet mijn hij heeft inderdaad fouten gedaan, hij heeft bepaalde vatouwen gedaan die Allahu A'lam onder druk of fitna is hem overkomen, Allahu A'lam. Maar ondanks, het, uh, ondanks alles al de mujahideen die hebben gestreden tegen Afghanistan zij zijn allemaal producten geweest gedeeltelijk van Sheikh al uthaymeen Ze hebben onder hem gestudeerd. En heel veel mujahideen voor degenen die zijn gestorven, rahimahumullah, wat taqabbalahumullah met en degenen die nog leven, nasalahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala in de omgeving geven. Heel veel zijn van de school gekomen van Sheikh Al-Batayimid, Rahimahullah. En we moeten eerlijk zijn. Er is een groot verschil. En de koning van Saudi-Arabië roept letterlijk op daar koffer koffer bewalig. Zonder het feit van de Amerikanen steunen en het feit van het onderricht in Saudi-Arabië en niet te regeren met sharia. Openlijk op tv roept, help tot een nieuwe, een nieuwe godsdienst die de Verenigde Naties moeten goedkeuren. En de uh, Muftis naast hem en hem al-Haramayn, masha'Allah en Kedah. Zou zoiets kunnen gebeuren in de tijd van de Uttaymin? Nooit. En die Erzijnen van hem Aarabbanieen. En wij moeten ons geloof niet baseren op een alim. Weleken op de Koran en de Sunnah. De Alim is enkele transportmiddel om ons de waarheid te laten zien. In bepaalde zaken zijn er. In bepaalde zaken van de Koran zijn er. ingewikkelde zaken die wij niet allemaal begrijpen. En wij zijn geen ulema. En daarvoor hebben we ulema's nodig. Maar... Weleken, ik een Nasihah voor mezelf. Om te beginnen en dan voor jullie. Een Alim is geen profeet. Een Alim is geen engel. Een Alim maakt fouten. Een Alim kan een verkeerde. Een verkeerde calculatie toon. En Alim kan ook jaloers zijn. En een van de kenmerken... Een van de kenmerken van de, de, de kwaadaardige ulema... is dat zij, dat zij uh, hoogmoedig zijn, arrogant zijn... en dat zij ook, dat zij ook de hiq dragen in hun hart. Ik heb jullie toch verteld van die, van die sheikh... Die zijn studenten, hij was aan het spreken tijdens een kotbah of tijdens een les. En hij bekritiseerde, uh, hij was licht aan het spreken over iemand, over een moslim. En die studenten, die wouden hem gaan geven. Zij wouden hem gaan geven, ze zeggen: Oké, okay, we moeten onze sheikh gaan geven, dus we gaan Hikma gebruiken. En wat doen zij? Ze? ze hebben een brief geschreven eerst in de brief hebben ze al amdah maashallah vijlde sheikh al al imam ja bent vader, ja bent kada ja bent kada ja bent kada en maashallah ze hebben hem verheerlijk met alle mooie woorden die er zijn daarna hebben ze hem nog een geschenk bijgelegd gelegd bij de brief en ze zijn naar de sheikh gegaan ze hebben zei kom sheikh hier is de brief hier is de nasiha, nasijh sheikh heb het vorige keer een klein foutje gedaan in jouw uitspraak lekker kada hij is razend geworden hij zei ga weg ik wil u nooit meer zien. Van deze dag zijn jullie mijn studenten niet meer. En subhanallah. En op deze man moet je rekenen om jouw aqida van te nemen en heel jouw dien van te nemen? Kom la, yani, laten we eerlijk zijn. Daarom, ulama hebben ook jaloezie in hun hart. Ulema kunnen ook jaloezie zijn op elkaar. Ulema kunnen ook beheerders hebben. Ulema kunnen ook omgekocht worden. En dat is simpelweg een realiteit. In de tijd van Salah-Din, Rahimallah, waren niet de meerderheid van de ulema tegen hem. En ik kom, dat is simpele realiteit. Rond de, de hukkam zijn er toch altijd geleerden geweest. In de fitna van Imam Ahmed, die ik er net aanhaalde, waren er geen geleerden met de Mu'atassim? Zelfs de meerderheid van de ulema die na Imam Ahmed zijn gekomen, hebben getuigd dat het door die geleerden die rond de Mu'atassim waren, het is door hen dat die fitna is gebeurd. Ibn Taymiyyah, door wie is hij in de gevangenis gezet? Natuurlijk, de leider heeft het commando gegeven. Maar het waren de olema's van de Sofia. Zij hebben de leider opgehitst tegen Ibn Taymiyyah. En jullie moeten weten: olema's zijn altijd in de buurt geweest. En het zijn zij die de omma die de omma kunnen breken of de onma kunnen de overwinning geven. En de dag van vandaag hebben we nood aan ulemaen die de omma de overwinning geven. En geleerden die naar buiten komen de ummah te steunen en helemaal van voor staan om de umma te leiden en de ummah de juiste richting uit te, uit te wijzen. Wij mogen kritiek hebben op democraten. Wij mogen kritiek hebben op onze moslims die, die betogingen hebben en die bepaalde rare uitspraken doen. Wanneer als er geen ulama's zijn die hun kunnen nasiha geven en die hun kunnen leiden en de juiste weg laten wijzen, waar halen wij het recht om hun kritiek te geven? Als geleerden de andere kant willen helpen, maar die kant niet. Kijk naar Jemen. Die Ali Abdullah Saleh, in plaats van Saleh, die heeft elke dag op kanaal Yemen, elke dag is er wel een geleerde die komt spreken in zijn voordeel. Maar aan de andere kant, waar zijn die geleerden? Waar zijn die geleerden aan de andere kant, die, die, die pushen om, om te doen? We moeten realistisch zijn in deze zaal. Daarom inshallah, we moeten inshallah de juiste kennis nemen van de juiste mensen en we moeten onze emoties niet laten, niet laten uh, domineren. Bepaalde broeders van de juiste akidah, de juiste menhenj, wanneer hun sheikh uit de bocht vliegt, zij volgen hun sheikh in zijn, in, in zijn bocht. Waarom emoties? En hun, hun begeerten blijven hun volgen. en een broeder, wallahi, hij heeft kennis. Meer dan mij en meer dan de meerderheid onder jullie hier. Eerlijk zijn. En een taliban ilm die heeft gestudeerd en die heeft de, de kennis. We lijken als je spreekt over de mufti precies of je spreekt over zijn eigen vader of moeder. En hij weet heel goed dat, ze, dat, dat die mufti, dat hij een dwalende, een dwalende en het minste dat je kan zeggen, moet heb. 100%. En die moef die heeft de kennis van de realiteit en hij weet de waarheid en hij heeft, hij heeft zelf toegegeven dat de waarheid niet is wat het hij volgt. En toch als je over die persoon spreekt met deze broeder, mogen Allah ta'ala ons in hem leiden, Amen. die wordt rood en die wordt razend en die aanvaardt dat al niet, alsof dat je voor zijn moeder of zijn vader spreekt. En wallahi Wanneer de kuffaar de profeet sallallahu alaihi wa sallam beledigen, ik, ik zie hem nooit kwaad worden. En dit is niet om slecht te spreken over hem, omdat ik geen naam heb genoemd. Mensen worden kwaad voor ulama. Mensen worden kwaad voor mufti en fadine de sheikh en Alama, illama Maar ze worden niet kwaad voor de profeet sallallahu alaihi wa Vorige week een varkenskop werd gegooid in een moskee en Mohammed wordt erop geschreven. Waar, waar, waar was de umma om de profeet sallallahu te verdedigen? Vorige week is er een verbod ingevoerd. Waar is de gira voor de vrouwen van de Ummah? Maar wanneer er wordt gesproken over een geleerde, onmiddellijk ben je de takfiri, de khariji, de dwalende, de jahil, de keda, de kadha, en alle beledigingen en alle aanvallen komen uw richting uit. Subhanallah. Hada deen jadid Dat is een nieuw geloof. Amma islam barim en had het Een din die zich baseert op ulama, een dien die zich baseert op personen, is niet de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Want de dien van Allah basert zich op de Koran en op de Profeet sallallahu alayhi wasallam. En de Profeet sallallahu alayhi wasallam is enkel gekomen om de Koran te bevestigen. De Allah subhanahu wa ta'ala heeft een hogere status dan de Profeet sallallahu alayhi wa om niet En niet om de Profeet sallallahu alayhi wasallam te denigreren of te de beledigen, maar dit is onze realiteit. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam salawatu rabbi wa ali, alayh, maar hij was een mens is diegene die is gekomen voor de bevestiging van de ibadah van Allah subhanahu wa ta'ala. De Profeet is niet gekomen om te zeggen bij aanbietma. En de allerlaatste khutba van de Profeet is was Hij ging op de minbar. En er zijn twee rewaaits voor deze hadith. Een hadith sahih. Hij ging op de minbar. Hij zei Allah, al yahud al nasara Ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. Mogen Allah de joden en de christenen bestrijden, zijn namen, de begraven van hun profeten als gebedsplaatsen. En in een andere riwaaya, Mogen Allah hen vervloeken. Zelfs de profeet, hij maakte duidelijk, Anbied mij niet. Anbied Allah subhanahu wa ta'ala. Isa alayhi salam is niet gekomen om mensen op te roepen om hem te aanbieden. Maar om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbieden. Denkbaar dat we de profeet niet mogen aanbieden. Hoe kunnen wij dan een man volgen die 1400 jaar later heeft geleefd en vandaag heeft hij dit standpunt en morgen heeft hij dit standpunt en overmorgen heeft hij een helemaal ander standpunt? En wij volgen hem blindelings. En echt gewoon, kom aan, We moeten ons plaats, wij moeten ons plaats kennen om te beginnen. Als heel zwakke moslims die weinig kennis hebben, wij moeten ook de mensen ook een normale positie geven en niet overdrijven. ...niet overdrijven in de posities geven. Een imam, hij is een imam. We volgen hem, en masha'Allah, zolang dat hij de Koran en de Sunna volgt. En als hij de Koran en de Sunna niet volgt... hebbes stop. Ittaqillah. Als Omar, radiyallahu anhu, ...Khalifa, Amir al mu'minin ...Al-Faruq, de wazir van de Profeets de minister van de Profeets als hij zelfs een fout heeft gemaakt op de member... ...en een vrouw zich tegen hem, ittaqillah, hij Omar. Kada, kada, kada, en hij صدقت العجوز و عمر The oude vrouw heeft gelijk en ik ben in fout. عمر heeft ongelijk. Dit is عمر, the Muhaddi, the Fakir, the Alim, zelfs hij. Hoe kunnen wij dan spreken over deze mensen dag van dag? Darum inshallah, dat was in het kort wat ik had te vertellen. الله سبحانه وتعالى deze امم de ulema die Allah subhanahu wa ta'ala vrezen. En zoals Ibn Abbas, zoals Ibn Sa'ud heeft gezegd, lees al alim bi kathrat al hadith leken al alim bi kathrat al khashya en alim is niet een alim met heel veel hadith en heel veel kennis maar een alim is iemand met Gods vrezen die Allah subhanahu wa ta'ala vrezen. Dus wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons de te geven die Allah subhanahu wa ta'ala vrezen in deze ummah te beginnen. Wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om. Ons te beschermen van de ulama's soek, de ulama's de ulama's van het kwade, de schoothondjes van de power En mogen Allah Subhanahu wa Ta'ala als hij hen niet wil mogen Allah Subhanahu wa Ta'ala hen breken. En hun da'wah breken, en hun menhuizen breken. En mogen Allah Subhanahu wa Ta'ala als hij hen niet wil mogen Allah Subhanahu wa Ta'ala hen verzamelen met diezelfde power die ze heel hun leven lang hebben verdedigd en die ze heel hun leven lang tegen onze ommen hebben beschermd ook als we het in hem verzamelen, dat is oordeel en mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons de juiste kennis geven. En zoals Mu'awiyah radiyallahu anhu heeft gezegd. Men men l-ahu bi dien Wanneer Allah subhanahu wa ta'ala het goede voor heeft met iemand. Yufaqihu fi d-dien. Hij geeft hem kennis van het geloof. Dus mogen Allah subhanahu wa ta'ala al khayru met ons voor hebben. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons dan daarbij ook de juiste kennis geven. De zuivere kennis geven. De exclusieve tauhid van Allah subhanahu wa ta'ala. Zonder aanbidding of dwaling en blindelingsvolging hebben van mensen en van ulama en aima etc. wa